7 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In de Golf van Aden heeft de Nederlandse marine een gekaapt schip bevrijd. Bij de bevrijding zijn zes piraten gearresteerd. Vorige week woensdag meldden de autoriteiten in Puntland... dat er mogelijk een Arabisch vrachtzeilschip was overvallen door piraten. Dat schip werd twee dagen later leeggevonden door een vergat van de NAVO. De piraten waren overgestapt naar een ander schip.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 Het Dorivel-virus verspreidde zich vorige week razendsnel via e-mailverkeer. Dertig overheden en instellingen werden erdoor getroffen. In de ridderzaal zijn de gouden medaillewinnaars van de Olympische Spelen geridderd. Windsurfer Dorian van Rijselbergen, Turner Ebke Zonderland... en Maartje Pauwman en coach Max Kaldas van de hockeyvrouwploeg... werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau... De rest van het hockeyteam krijgt later een lintje in de eigen woonplaats. Renomi Kromo en Marianne Vos hebben al een lintje en kregen daarom nu een speciaal beeldje. Het weer, vanavond nog een enkele bui, maar vannacht is het droog en koelt het af tot een graad of 15. Morgen is het een groot deel van de dag zonnig en tussen de 25 en 30 graden. Later op de dag volgen wel regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, de NTR. Kunststof. Goedenavond en welkom bij Kunststof. Het grote publiek kent onze gast vooral als de presentator van het tv-programma Andere Tijden. Maar hij is ook een eminent auteur die een boek schreef over zijn grootvader, de generaal generaalmajor van Langen. De laatste Nederlandse militair die in 1949 de Nieuwe Republiek Indonesië verliet en daarna door Nederland bijna volledig werd genegeerd. Hoe kon dat? Hier is Hans Goedkoop. Uw presentator is Frenk van der Linden. Hans, hoor jij deze vraag? Ja, ja, ja. Ja, ja toch, toch wel. Ja, ja hoor. Nee, nee, nee, nee. Want dit is het goede oor. Aan dit, deze... dit, is, dit is precies dit is mijn goede oor, ja. ja. Het wisselt ook nog wel eens, maar goed. Ja. Ik zei je de... smakelijke details. Ja, Kom je eraan? En we waren dus in Indonesië voor de Gouden Eeuw. Voor dat nieuwe programma wat uh, eind... Uh, en daar... Uh, dit jaar, ja. Eigenlijk nou, na een dag of vier, vijf... begon ik iets te merken. Ik denk, ben ik een viezer? Ik maak ik mijn oren niet meer schoon of zo? En toen werd het erger. En toen merkte ik, oh, maar het zit achter het trommelvlies. En... Uh, nou, goed... Je gaat gewoon, we waren er 14 dagen. En dat was allemaal strak gepland. Dus je gaat gewoon door. En thuis heb ik eindelijk eens een thermometer geprobeerd. Terwijl ik 38 had. Ja. En, uh... Maar het is ook een mooi proces. Want een mens raakt opgesloten in zichzelf. Dat vind je een mooi proces. Ja. Voor iemand als Hans Goedkoop... Daar denk ik goedkoop, heel anders over. Met, ...met een mooie blik op dingen... ...is dat denk ik ook leerzaam. Pff, nou, daar kun je het over hebben. Maar ja, <laughs> nee. nee. Maar wat, wat gebeurde er met jou toen... Uh, wat gebeurde. Nou, je raakt opgesloten in jezelf. En uh, bij mij leidt dat tot. Uh, uh, humeurigheid, angst, paniek. Echte angstaanvallen, zweet onder de oksels. Uh, vreselijk, vreselijk. Mensen die jou meemaakten, die zeiden: dit, dat, dat, dat, dat, dat kun je helemaal niet voorstellen. bij die cool, calm en collected Hans Goedkoop, die we altijd op het scherm zien. Wie zeggen dat? De mensen die met jou gedraaid hebben. Die zeggen dat, dat Hans goedkoop dus dan een hele neurotische man wordt. <laughs> ja, maar ja, goed, je bent aan het werk. Dus je, je, je, je... Weet je, zolang je maar heel erg geconcentreerd met iets bezig bent, valt het allemaal erg mee. Ja. Maar uh, kijk, sorry, ik moet wel af en toe even, dan wordt het weer iets beter. Ga je weer met die vinger in dat oor? Ja. ja. Um, maar als je dan ergens thuis zit dan, dan, en je hebt even niks te doen en je denkt. Is het nou zo stil? Weet je, op de, op de uh, Oude Schans was een woonboot ontploft. Hè? Mm -hmm. Toen was ik net terug. En ik heb het niet gehoord. Ik woon daar om de hoek, maar ik heb het niet gehoord. Nee. Ik, ik denk ineens, ik, ik voel iets. Ja. En we hadden op de Banda-eilanden een uh, aardschok meegemaakt. Ik denk, dit is niet, dit is raar. Nou voel ik in Amsterdam een aardschok. En ik draai me om en ik zie de katten met dikke staart rondlopen. Ik denk, er is wel iets gebeurd. Ja. Dus ik denk, is er iemand in huis? Laten we, we hopen dat... dat... Ja, wat je, wat je nu hoort, uh, dat je dat uh, ja, wel gaat, uh, ja, helemaal gaat, uh, naar binnen gaat halen. Dat dat goed tot je doordringt. Altijd Wat van NCV Televisie zendt vanavond uh, een interview uit... met kapitein Westerling, die uh, wandaden op zuid Zuid-Celebus volmondig toegeeft. Dit is een interview dat nog nooit het tv-scherm heeft gehaald. Westerling, bijgenaamd De Turk was commandant van de speciale troepen in de jaren 46-48... van de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Hij zat daar namens Nederland en hij voerde zuiveringsacties uit... op Zuid-Celebes. En hij spreekt aldus. Uh, mag ik u vragen, voelt u zichzelf... Uh, ook nu nog steeds uh, helemaal verantwoordelijk... voor wat er destijds op Celebes is gebeurd? Ik sta paal achter mijn daden. Met dienstverstanden. verstande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 Ja, nou, ja, je kunt daar heel veel over zeggen. Wat Westerling deed, was in de hele 19e eeuw heel gewoon voor het knil. Kampongs binnen gaan, uh, de dorpsoudsten eruit halen. Uh, die moesten dan de verraders aanwijzen, deze dat niet. Dan ging ze zelf tegen de muur en sowieso ging de kampong aan het eind tegen, uh, in de fik. He, dat is hoe je orde schept in die regio. Dus historisch gezien is dit niet heel uitzonderlijk. Wij zijn dat alleen in de 20ste eeuw uh, minder juist gaan vinden. Um, maar het is vol van dubbelhartigheden. Kijk, die man is daar neergezet wel degelijk om te doen... wat hij gedaan heeft. Uh, de, Door de, de leiding van het knil, uh, minister van Defensie... minister van Koloniën, gewoon Den Haag. Iedereen had een vermoeden. Uiteindelijk kwamen er echt berichten en toen zei... Iedereen, o oh jeetje, o oh jeetje, o oh jeetje. Uh, maar het kwam wel verrekt goed uit dat iemand met een minimum aantal mannen... in een minimum tijd inderdaad uh, rust had weten te brengen op Zuidse levens. Nou, dit zeg ik maar even ja. een beetje dwars, uh, omdat ons oordeel... Ligt in die natuurlijk... context, zeg jij, staat dat. Hè? Ja. Nou, nou is er iets wonderlijks. Jij hebt het boek De Laatste Man een herinnering uh, gepubliceerd. Deze week, uh, en dat is nu op een ja, heel speciaal moment aan de orde, zou je kunnen zeggen. Want welke dag is het vandaag? Dat mag, dat mag, jij, dat mag jij toch weten of niet? Dit is de dag dat Nederland normaal gesproken de gevangenen in de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië Ja, nee, dat is morgen, sorry. Okay. Morgen is de herdenking. Ja, goed, morgen is officieel de herdenking. Vandaag ja. is formeel de datum. Uh, dus dat, is, dat komt op een speciaal moment, hè, dat boekje. Uh, en. Als we het dan over uh, Westelingen hebben... dan hebben we het automatisch ook over de man... die in dit boekje de hoofdrol speelt, jouw grootvader. Dat is een man die, als ik het boekje goed begrijp... zelf ook verantwoordelijk is geweest voor het afschieten van mensen daar. Nou ja, wat hij precies gedaan heeft, weet ik niet. Hij vertelde ons, kleinkinderen... wel eens als we door het bos liepen van die anekdotes... in de geest van ja, dan dachten ze dat we die jongens gevangen gingen nemen. Die ploppers, zeg maar, de opstandelingen. Ja, ze, ze waren? Ja, de opstandelingen. Ja, dus elkaar de, de, de, de jongens of ja. bendes, wat het ook. Hè, dat is soms niet heel makkelijk uit elkaar te halen in de werkelijkheid. Maar goed, het Nederlandse leger, het knil daar... nam af en toe bij patrouilles mensen gevangen. Uh, en het was een oorlogssituatie daar na de oorlog. En wat deden die jongens dan? Die gingen dan als de hele uh, patrouille weer terugging naar het kamp... Tegen de avond gingen zij veel lawaai maken om hun maatjes. Uh, ja, maar dat kamp te trekken en hen te bevrijden. En, en te bevrijden of uh, gewoon die hele patrouille af te schieten. Want die, die staat op een pad. En... Ja, die Nederlanders die konden daar, die waren, laten we zeggen, rijp voor geweer. Ja, dus mijn opa zei: Ja, god, als je die jongens gevangen nam, uh, dan gingen ze lawaai maken en dan was je een schietschrijf voor hun maatjes. Dus wat denk je dat wij deden? En daar hield de anekdote op. Nou, die ging toch nog iets verder. Als ik goed ben geïnformeerd, dan zeiden we... ga maar pissen. Nou, dat is een uh, contaminatie. Dat, is een cont dat heb ik niet van mijn oma. Opa, dat is... Uh, dat is dat een uitdrukking... Pissen, die was... wel eens gebruikt werd. Hè? Dan zette je die jongens... Uh, voor de sloot. Van ga maar pissen. En dan schoot je ze in de rug ja. en dan ze in de sloot. Maar dat heb ik niet van mijn opa. Dat is een uitdrukking uit die tijd die gebruikt ja. werd. En, en waarom... Uh, moeten we een onderscheid maken tussen Westerling en jouw grootvader. Dat is essentieel, denk ik. Um, mijn opa zei over Westerling... dat is het soort militair dat je in vredestijd niet kan gebruiken. Het uh, was een, een man die... Uh, kijk, een leger heeft een gezagstructuur. En daar hoort men zich aan te houden. En Westerling was een... Uh, man die zijn eigen wetten stelde. En wat hij deed, kwam militair goed uit. Maar het was niet hoe, je, hoe een heel leger kan functioneren. Bovendien uh, vond ik, uh, denk ik dat mijn opa wel degelijk vond dat hij te ver ging. Maar nou is er iets heel ironisch. Het is jouw grootvader geweest... die westerling heeft helpen ontsnappen uit Indonesië. Ja. Hoe kan dat dan? Als er nou zo'n belangrijk onderscheid tussen die twee mannen is... en jouw uh, grootvader er daar negatief tegen aankijkt, waarom hielp hij dan deze roemruchte Westerling ontsnappen? Ja, dat heeft te maken met een heel ingewikkelde context van die tijd. Dat is al twee jaar na die, drie jaar na die acties van uh, Westerling. Westerling was inmiddels ontslagen uit het Nederlandse leger... Nog iets later kwam Sukarno aan de macht in Indonesië. Dus de Nederlanders draagden, droegen de macht over. En dus moesten Westerlingen eigenlijk ook wel wegwezen. Maar Westerling zat als burger nog steeds in Indonesië. En dat hele knil zat daar ook nog. Want dat... Sukarno had nog geen leger. Dus het knil moest de orde handhaven ja. voor Soekarno. Ongelooflijk, maar, ja. Ja, ja. Uh, ja, dat is dus een heel leger voor 80% ongeveer. Inlandse soldaten die voor de Nederlanders hadden gevochten... en wisten, binnenkort sta ik uh, in een vijandig land. Maar die in een tijdje Soekarno moesten helpen. Okay. Ja, precies. En nu weer terug naar Westerling? Nou ja, uh, die mensen die hadden uh, weinig meer aan Nederland... want Nederland vertrok. Soekarno vertrouwde ze niet, dus wat dachten die jongens wij moeten voor onszelf gaan zorgen. En wat dacht Westerling als ik nu eens een opstand ontketen op midden Java? Dan krijg ik heel veel knilmanschappen mee. Die jongens hebben de sleutels van de wapenopslagplaatsen. We rollen dat hele zaakje van Sukarno op. En dat heeft hij ook geprobeerd twee maanden nadat Sukarno aan de macht kwam. Dat is mislukt. Maar daardoor ontstond een ongelooflijk pijnlijke situatie... politiek gezien voor Nederland. Sukarno was aan de macht, dus Nederland moest zeggen... oké, okay, jij bent de baas nu en nu ja. ben jij onze beste vriend. Want er waren nog heel veel Nederlandse belangen daar. Ja, dan gaat een Nederlander ondertussen... een opstand ontketenen tegen die beste vriend. Dus plotseling was Westerling eh, persona non grata. En dus was het een goede zaak dat jouw grootvader Helm hielp uit Indonesië te ontkomen. Ja, Indonesië wilde hem berechten. Nou, dat was voor Nederland ondenkbaar... dat een Nederlands officier in Indonesië berecht zou worden. Uh, Nederland wilde hem eigenlijk ook niet in huis hebben... want die man had heel verkeerde dingen gedaan. Die man moest even weg. Ja, nou, en nu is er de grote vraag die boven dit interview hangt... de komende drie kwartier, hoe kan het nou dat die grootvader van jou... die dus dit soort manhaftige dingen deed en een held was in zijn tijd... En door Nederland op een gouden dienblad lang omhoog werd gestoken. Dat hij uit de gratie viel toen hij eenmaal hier terug was. Op die vraag krijgen we in de loop van de komende drie kwartier vast nog een antwoord. Er is een tegel voor jou met een wijsheid aan het eind van deze uitzending. De luisteraars die kunnen ook reageren. www.radiokunstof.nl. Tweetje mag ook: hashtag Radiokunstof. En kijken via de site kan, via radio1.nl. Als goedkoop, historicus. Uh, lange tijd literaire recensent, biograaf van Herman Heijermans... misschien ooit ook biograaf uiteindelijk van Renate Rubinstein. Het boek is nog steeds in wording, 14 jaar. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Jouw moeder is door Indische baboes opgevoed. Daar gaan we beginnen. Hoe komt dat zo? Hoe dat zo komt? Ja. Mijn moeder is 1931 geboren in Indonesië. Nederlands-Indië toen. Mijn opa was dus uh, knielofficier en ging van post naar post. Dus mijn moeder heeft daar als kind ook uh, wat afgezworven. Ja, en dat was natuurlijk een leven met personeel: een baboe, dus een vrouw, en een jongens. Uh, die hield het gezond bij, zal ik maar zeggen. En dat vaak toch in riante woningen met uh, ja. heerlijke veranda's. En uh, ja, de baboe bracht vaak mijn moeder naar bed. Zo. Ja, ik vond een heel mooi detail in de laatste man... dat jij verschillende keren schrijft dat je met je moeder aan de telefoon zit... en dat je dan hoort dat zij haar sigaret uitdrukt. Ja, uh, nee, <laughs> nou, nou, dat voel je, je toch? me op de een of andere manier. Ja, dat hoor je. Ja, ik belde veel met mijn moeder. En, maar goed, jij, jij, jij kent toch ook de geluiden van je moeder als ja. van niemand anders... Dat is, ja, dat is inderdaad een soort bijna baarmoederlijke intimiteit. Die heb je niet veel met mensen, dat is waar. Ja. Ik hoorde ook altijd aan mijn moeder als ze met mijn oma had gebeld. kwam ik uit school. Mm -hmm. En dan hoorde ik iets Indisch in de tongval van mijn moeder. En zei ik, jij, jij hebt met oma gebeld. Ja, ja, dat leefde weer op. Ja, daar kon je niet in vergissen. Dat is nee. altijd waar. Nee. Jij geloofde ook niet uh, dat zij dood was toen ze in die kist lag. Nou, mijn -jij, moeder... Jij zei tegen iemand die jij goed kent... ik vond het zo absurd dat ik het eigenlijk niet wilde geloven. Ja, nou ja dat heeft te maken met... Ach, je, je, kijkt, je kijkt naar een lijk in een kist. Mijn moeder was lang ziek geweest, woog nog maar 30 kilo. Is dus al niet met de persoon die je, wilt, uh, die je wilt herinneren. En bovendien na een paar dagen... ja, dat is zo'n koud gummi geheel. Uh, ik zag haar... Uh, een uur voor de uitvaart. He, dan moet de kist nog dicht enzovoort. Ja, ja. ja, en dan zie je haar daar liggen... en dan denk je, ja, wat moeten we daarmee? Dat is een soort Monty Python schouwspel. Zo'n soort rubber pop. En daar ga je dan een heel spektakel mee opvoeren... Um, ja, er zijn mensen die daar ongelooflijk mooie dingen beleven aan zo'n kist. Ik vond het... Uh, nee. Nou zeg je in Elsevier van deze week tegen interviewster Lisbeth Witsers... een mooi stuk, moet ik zeggen. Um, ik wilde mijn moeder nog eens vasthouden. En iets van haar leven um, dat er uh, was geweest... eigenlijk nieuw leven inblazen... Hoe kwam je tot dat inzicht? Aan nou, voorraad. dat heeft wel te maken met dat moment daar aan de kist. Je, nou ja, je ziet dat rubberen geheel daar liggen. En ik, er, ik vroeg mij af, en het is eigenlijk een ongelooflijk cliché, maar dat kan je dan ineens als een waard, als een bom invallen. Ik vroeg me af, waar ben je nou? Hm. En toen dacht ik, ja, in mij als ik met jou wil blijven leven, dan is dat aan mij. Om jou te herinneren en om jou in leven te houden... en om je misschien zelfs wel uh, nog beter te leren kennen dan ik al deed. Op een andere manier te leren kennen dan dat bij leven mogelijk was. Maar heb je dat wel in de laatste jaren geprobeerd? Je bent aan haar gaan trekken. Ja. Ja, ik ben aan haar gaan trekken. Nou ja, in het verband met deze hele Indische achtergrond... toen ik een... Toen iemand bij andere tijden mij een film aanreikte... waar mijn opa in optreedt. En die zei, is dat je opa? Nou, dat was waar. En toen dacht ik, verdomd. Mijn, toen die film gemaakt werd, ja. uh, was mijn moeder, uh, wat zal ze zijn geweest? 17. Die zat in Den Haag. Die mocht van mijn opa niet mee naar Indië. Want die zei, het is veel te gevaarlijk hier. Dus mijn moeder en haar zussen ja. bleven in Nederland. En ik denk, dat komt er uit Indië een film, een bioscoopjournaal, er was nog geen televisie... dus een bioscoopjournaal, dat was wat. En je vader speelt daarin een hoofdrol. Dat is toch waanzinnig, daar ga je kijken. Ja. Dus ik bel mijn moeder en ik zeg, hoe vond je dat? En ze viel een beetje stil en zei, ja, nou, iets in de zin van... ik weet eigenlijk niet. Ik, zei, ik je haar, aan... haar niet. Nee. En dus ik zei, je bent toch gaan kijken. En toen zei ze, ja, dat zou je zeggen, dat zou je denken... Nou, en na een eindig doorpraten realiseerde ik me... ze hadden hem niet gezien. En dat vond ik toen zo raadselachtig. Hoe kan dat? Mm. Wat, wat voor familie is dat? Wat, ja, wat voor je, je denkt waarschijnlijk het? als journalist toch ook... waarom mag of moet dat niet gezien worden? Wat, wat wordt er, waar wordt er omheen gelopen? Ja, nou, dat is, dat is al een soort insinuerende vraag. Nou ja, dat zou, ja misschien ben mij, ik dan trouwender dan je. zover jij. was ik nog helemaal niet. Het was ja. voor mij een open vraag. Ik denk, hoe, ja. hoe kan dat? Ik bedoel, mijn moeder was best dol op haar vader. Dus dat maakte het des te aannemelijker dat ja. ze dat best zou willen zien. Nou, nou zeg je op een gegeven moment um, dat, dat je, um, als je met je moeder sprak, het, het idee had: ja, ik, ik moet er meer uitzien te peuren. Ik moet er meer van begrijpen. En dat je nu beseft. Um, waarom heb ik het niet uitgezocht terwijl zij nog leefde... en ben ik dat na haar dood pas gaan doen? In, op die vraag die je opwerpt in Elsvier geef je geen antwoord. En dat zou ik graag kennen, dat antwoord. Waarom heb je het niet gedaan toen ze nog leefde? Vanwege de stroom des levens. Je bent gewoon bezig. Je hebt allemaal andere bezigheden. Mijn moeder was ziek, had verzorging nodig. Daar waren we ook druk mee. Speelde niet mee dat ze het misschien niet zou hebben geapprecieerd? Nou, dat zou op de achtergrond... Ik denk dat ze het wel en niet wilden weten. Maar, denk ik achteraf, ik had het er moeten aanbieden. Mm -hmm, mm -hmm. En Wat, heeft geweest... Wat heeft je in de weg gestaan dan? Sorry? Wat heeft je in de weg gestaan om dat te doen? Nou... De, de, de, de drukte van het leven uh, en... Wacht even, ja. dit zegt iemand die maakt andere tijden. Die historicus is. Ja, nou ja die andere uit... tijden inderdaad <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja, nee, maar... Dat bedoel... moet ook gebeuren. Ja, nee, maar dat is toch natuurlijk hè, ja, bijna cynisch... Dat, dat, je dat waar het voor het grijpen ligt in je eigen leven... dat je dat dan niet doet. Ik heb me geloof ik niet gerealiseerd op wat voor verhaal ik zat. Nee, zeker heb ik me dat niet gerealiseerd. Ik heb me daar nooit zoveel bij afgevraagd. Weet je, ik ben opgegroeid met... Ik, ik, ik weet al van kleuteren af aan dat ik van moederskant uit een Indische familie... Kom. Ja. En uh, he, dat, dat ik mijn moeders accentje hoorde. En ik zit soms zo op mijn, op mijn hurken op de grond de krant te lezen. En dan zei mijn moeder, heb ik toch een Indisch kind? Indiërs dus ja. doen dat vaker. In ja. dat soort dingen en in allemaal spulletjes in huis, opa en oma. Dat was allemaal Indisch. Maar dat is een soort... Um, ja, folklore waar je mee opgroeit. En het is een geschiedenis waar je in geboren wordt. Je en, kijkt ja, daar ja, ja, niet ja. naar. Nee, en wat je wat, wat achter de... lag, dat is dus nu pas eigenlijk... Tot je nee, het raar is, ik ben daarna de geschiedenis gaan studeren. Nou, dat is de geschiedenis waar je van een afstand naar gaat kijken. Maar ik geloof dat ik dus pas midden veertig was ongeveer... voordat die twee <laughs> geschiedenis van binnen, binnenuit ja, en van buitenaf bij, bij, bij elkaar kwamen. Ja. Nou heb ik een fragment uitgezocht uit uh, de laatste man... wat, denk ik, jouw grootvader goed neerzet. Je hebt daar een uh, bijna introductieachtige... Passage. Zou je die willen voorlezen? Zet ik dan even een bril bij op, helaas tegenwoordig. Je pikt het niet, hè, ouder worden? Uh, het is allemaal gruwelijk. <laughs> maar goed, dat is een heel ander onderwerp. <laughs> Mijn opa zwaaide na de machtsoverdracht van Sukarno af als generaal-majoor... en woonde met mijn oma in Den Haag toen ik als kind op zondagen bij hen kwam. Een flat met een Jokia zilveren theeservies, een Chinese kist... een Jatihouten Boeddha en een koperen sierkanon... die stuk voor stuk getuigde van de afstand... die bestond tussen de wereld van mijn grootouders en die van mij. Mijn moeder keek er nauwelijks naar om, bewijs dat zij er nog vertrouwd mee was. Maar mij trokken ze aan en weerde ze toch ook weer af, met hun glans en geur... zo zwaar en donker. Ik vond ze toverachtig. Opa voedde die magie. Als hij bij ons was en we wandelingen maakten door het bos... vertelde hij, van, vertelde hij verhalen over de patrouilles die hij vroeger liep. De mannen die hij meekreeg. Soms dienstplichtige jongens die nooit uit de Achterhoek waren geweest... en nu op Java of Sumatra door de boes moesten... Die hoorden de onheilspellende geluiden van de jungle. Net of je door geesten werd gevolgd. En dan zaten ze s'avonds huilend van heimwee aan het kampvuur. Vooral die ene jongen die zijn uniform te drogen had gehangen bij het vuur. Wegdommelde. En wakker werd van een raar luchtje. Zijn versroeide broek en jasje. Lachen voor de anderen. Zo'n knul wist niet waar die het zoeken moest. Die zat te janken om zijn moeder. Maar ze gaven hem wel iets om aan te trekken. Je moest verder met elkaar. Je maakte het weer goed. Eigenlijk, zei hij een keer, ineens op een andere toon... is er maar één ding in mijn leven waar ik spijt van heb. Dat mijn revolver niet per ongeluk is afgegaan toen wij Sukarno hadden. Ik vond dat een onbegrijpelijke opmerking... Mijn opa was een leuke man, hij hield van padvinderij en knopen leggen... en hij lachte grappig hikkend als een opel die niet wilde starten. Hoe bestond het dat hij iemand wilde doodschieten? Hij zei het later vaker, woordelijk dezelfde zin. En hij bleek zich voor te stellen dat hij met dat schot... de loop van de geschiedenis had kunnen veranderen. Dat Indië dan niet verkocht zou zijn. Een uitdrukking die zelfs mijn moeder tot mijn stomme verbazing... nog gebruikte toen ik het er met haar over had dat Indië nog steeds van ons zou zijn. Ja, zo was dat toen de opa van Hans Goedkoop in Indonesië zat... voor het Nederlandse leger namens ons allen, de staat der Nederlanden. En zo liep het af. Nederland trekt zich terug uit jokja juni 1949. De politie maakt zich voor het vertrek gereed... waarbij de commandant van Jokja, de kolonel van Bangen de troepen voor het laatst inspecteren. In tegenwoordigheid van de resident dankt hij de mannen voor de voorbeeldige wijze waarop ze hun moeilijke taak tot een goed einde brachten. Dan wordt de Nederlandse vlag langzaam gestreken, een ogenblik dat niet nalaat diepe indruk te maken. Hiermee is de taak van de politietroepen in Jokja officieel geëindigd... en begeven de manschappen zich naar de wachtende auto's... die hen naar federaal gebied zullen afvoeren. Als jij duikt in het, uh, duikt in het leven van die van Lange... en um, als een journalist ga, ga je door het dossier zijn... je spit van alles nog wat op je praat met familieleden... wat is nou het meest verrassende dat je bent tegengekomen? Oh jee. Nou, uiteindelijk wat voor man het was. Als kind zag ik dus inderdaad een leuke opa. En met die hikkende lach, een beetje verlegen. Hij durfde eigenlijk geen winkels in. Hm. Dat vond hij heel. Gewoon brood kopen, dat vond hij heel ingewikkeld. Maar zo'n grote militaire operatie. Runnen als bij Jokia. Wat we hier, deze stem die we hier hoorden, die heeft het over een operatie... die door mijn opa werd geleid. Dat deed hij wel. En ik ken hem wel als een stijle, moralistische, een beetje stijve, ongemakkelijke man. Maar hoe ver dat ging, dat had ik niet door. En dat mm. merk je wel uit, uit die stukken. Voel jij hem in jou? Nee, nee, nee, nee, nee, sterker nog... Dit was iemand die leefde met een, denk ik, een moraal die bijna niet meer bestaat. Nou, als mensen zeggen, Hans, goedkoop is iemand met ook een sterk moralistische opvatting... als het gaat om recenseren. Er is ook iemand die in moraal doet als het gaat om geschiedenis. Dan zou je kunnen zeggen, daar zit toch een flintertje van die van Nou, moraal is het zout is leven, dus dat is sowieso waar. Maar ik denk dat mijn opa een veel een eenduidiger, heldere moraal zocht. En ja. ik vind het meer ja. leuk om de spanning te zien... tussen de moraal van de een en de moraal van de ander. Te zien dat ze allebei gelijk hebben. En okay. je dan afvragen wat ja. je gaat doen. Gaan we terug naar, naar, naar, naar de opa. Ik vroeg, wat is het meest verrassende? Als je nou uh, zou moeten zeggen wat hij daar eigenlijk deed. In een paar zinnen. Wat voerde jouw vader, jouw grootvader uit eigenlijk die jaren? Hij heeft verschillende dingen gedaan. Een van de belangrijkste dingen die hij heeft gedaan... in dat citaat wat ik net voorlas... had hij het al over toen wij Sukarno hadden. Hij heeft tijdens de politionele acties... een aanval op Jogja geleid. Jogja was... De hoofdstad van Sukarno en diens Republiek in Wording. Nederland had formeel nog het gezag over Indonesië, maar delen dus niet meer. En tijdens die politionele acties probeerden Nederlanders dat gezag te herwinnen. En Jokja was daarbij essentieel. Um, grote actie, daarbij is. De Sukarno, uh, nou, die stad is veroverd. Sukarno is gevangen genomen, de rest van zijn regering ook. Ze hadden hem per ongeluk kunnen laten omvallen met een kogel in zijn achteraf. Ja, bijna opa had dat echt kunnen doen. Die heeft hem natuurlijk gesproken. En, uh, ja, dat was. Dat, dat, dat, dat. Ja, maar dat, soort, dat, dat soort acties deden ze. Dat soort hele grote dingen. Uh, was hij ook iemand van wie je zegt. Uh, hij heeft bloed aan zijn handen? ongetwijfeld, als je, uh, als je geen gevangenen neemt... maar uh, je begrijpt al wat we met ze deden, dan uh, had hij bloed aan zijn handen. Was hij dan een oorlogsmisdadiger? Ik denk dat... Hè, dat je begrijpt al wat we deden. Ik weet niet of dat onder oorlogsmisdaden valt... maar volgens het oorlogsrecht zal het beslist niet mogen. Het gebeurt in elke oorlog. Ja. Dat was eigenlijk het enige wat ik miste in de, in de laatste man. Dat, dat je soms even genadeloos voor hem durft te zijn. Dat doe je niet. Nou ja, kijk, dat dat niet mag. Dat, vind ik, dat is zo okay. klaar als een klontje. Tuurlijk, tuurlijk. Dat vind ik eigenlijk flauw om dat er nog in te nee, maar je wel. Maar je zoekt het ook niet uit. Ik weet niet of dat uit te zoeken is. Ik heb het niet teruggevonden. Nee, maar daarvoor moet je het proberen. Nee, heb ik inderdaad niet, uh, niet gedaan. Ik wil, hij vertelde het ons, dus ik neem onmiddellijk aan... dat hij dat soort dingen gedaan dan, heeft. Of dat zijn ja, troepen ja, dat okay. hebben gedaan. Wat hij in persoon gedaan heeft, weet ik, ik niet. Uh, ik, ik heb wel met manschappen van hem gesproken. Die, uh, ja, dan wordt dat saai, maar die buiten gewoon over hem te spreken. Maar ik heb een man gesproken die daar in Jokja... Uh, ja, maar die gaan, ging, die, die gaan niet van elkaar zeggen... nou, dat was uh, net zo'n beest als ik. Nee, maar het was dat is, iemand... en dat, daar kom ik op, op, op die moraal die anders is dan die van de meeste van ons. Hij was toen inmiddels kolonel. Dat is een bijna bestuurlijke functie. Die man hoefde echt niet meer uit schieten te gaan... Maar uh, deze soldaat vertelde mij dat hij uh, was op patrouille in Jokja. Werd van alle kanten beschoten. Twee jeeps. Uh, dan zit je niet veilig in zo'n jeep. Dus je probeert, je duikt, uh, je springt uit de jeep. Je probeert eronder te komen achter de banden. Gewonden, doden. Na tien minuten houdt dat op. En dan. Uh, neem je de schade op. En daar lagen inderdaad doden en gewonden. En deze man vertelde me, ik probeerde die in de jeep te krijgen... en als door een wonder, zei hij letterlijk... ik zag een andere jeep aankomen mm -hmm. en daar sprong jouw opa uit. Zo'n vent. En die begon meteen uh, mensen te verbinden en dat hoefde hij in, in de de ieder geval te In ieder geval heeft hij dat ook gedaan. En er was een andere coorselebre. Het was een echte militair... Ja, maar dus ook in, in, in de goede morele zin van het woord. Hè? Ja, dus, en, maar... Oh, ik, ik pleit er ook niet voor ook, dat je... Ook, maar inderdaad ook in de zin dat hij bereid was te doden. Ja, ik wou dat niet zeggen, ik, je van... hoeft hem niet eenzijdig af te schulden... Nee, als een gekwadrateerde woord... Nederlandse hitler. Maar, het, hedeler, het, is, maar, maar uh... het is niet immoreel, het is een andere moraal... dan wij in de vredestijd waarin we al heel lang leven kunnen voorstellen. Maar het is wel degelijk moreel. Laten we kijken naar de tweede kooscelebre, uh, het kniel en een manier waarop de Nederlandse staat daarmee omging. Wat was de positie van jouw grootvader? Uh, nadat hij uh, Jokja had veroverd en uiteindelijk weer had moeten teruggeven... zoals deze stem net uh, vertelde... is hij chef staf geworden van de Nederlandse troepen in Nederlands-Indië. Dat is het knil, maar ook de KL, dus zeg maar het, het gewone Nederlandse leger... kwamen ook uh, nee. tienduizenden mannen naar Indonesië. En de chefstaf is zeg maar de tweede man. Je hebt de commandant, buurman van Vrede in die tijd. Ach, hoeft niemand meer iets te zeggen. En hij was als chefstaf. Nou ja, hij, hij leidde de staf. Dat is een bureaufunctie. Ja. En um, dat betekende in de periode dat duidelijk werd dat Nederland de macht zou moeten overdragen aan Sukarno. Dat hij het kniel moest oprollen, op doeken. En dat vond hij geen feest? Nou ja, daarmee doekte hij op waar hij voor had geleefd. Heel lang waar zijn vader ook over had geleefd. Ook een knielmilitair En zijn grootvader ook al. Maar het was niet alleen om, om die sentimentele... of egocentrische redenen... dat hij daar moeite mee had. Dat, dat siert hem heel erg. Er was iets anders wat meespeelde. Hoe zou je dat benoemen? Ja, er spelen allerlei kleine kwesties... waarin je, als je ze allemaal naast elkaar zet... één patroon gaat zien. Um, hij schrijft rapporten die uh, vrij hard zijn, bijvoorbeeld tegenover Den Haag. En dat gaat over, over allerlei verschillende dingen, maar de lijn daarin is voortdurend... Um, jullie zien niet wat jullie hier aanrichten. En dat betekende niet dat hij een heel andere politiek voorstond, want... Hij stond dicht genoeg bij de politiek om te begrijpen... dat de Nederlandse positie in Nederlands-Indië onhoudbaar was. Wij moesten dat afstaan. Maar wat je vanuit Den Haag zag... was dat dat zo snel en simpel mogelijk moest worden afgerond. Dat was een soort puur logistieke operatie. Ja. Over de emoties gaan we het niet hebben. Over wat er gebeurt met die 80% inlandse manschappen... die dus altijd voor Nederland hebben gevochten. En dan vervolgens in Indonesië moeten achterblijven, overgeleverd aan Sukarno. Dat soort dingen. Hij luidt die klok. Hij luidt die klok. En hij zegt, zie wat je met die mensen doet. En iets wat ik fascinerend vond, is vrijwel nooit overgeschreven... in die periode ontstonden er binnen het knil allemaal opstandjes. Mm -hmm. Want die inlandse troepen die dachten dus, ja, mijn bescherm hier Nederland vertrekt... Ik word zo meteen overgeleverd aan Sukarno tegen wie ik gevochten heb. Wat gaat er hier met mij gebeuren? Wat, uh, wat zit er nou tussen die brieven aan Den Haag... die weerstand opriepen, die ongemak opriepen... en zijn overstap, je moet misschien zeggen zijn degradatie... naar de Nederlandse brandweer? Ja, dat, uh, daar heb ik heel lang naar gezocht... Ik dacht, daar moet een verklaring voor zijn. Mijn moeder had het er altijd over. Ja, dit is toch zo gek, is hij alleen nog maar adviseur van de brandweer geworden? Er Moet iets gebeurd zijn? Nou, dus ik ben gaan zoeken in een stuk waarin stond... Uh, dat de man uh, aan de zijlijn geparkeerd moest worden vanwege dit of dat. Ja. En zo'n stuk, ik heb het niet kunnen vinden, terwijl ik echt heel erg gezocht heb. En op een gegeven moment ben ik gaan vermoeden en overtuigd geraakt... dat het helemaal niet bestaat omdat het ging om ja niet iets wat hij verkeerd had gedaan. Het was meer een soort incomptabilité des humeurs. Maar je zou ook kunnen zeggen onvoldoende loyaal... in de optiek van die Haagse regerers... Ja, ik denk dat ligt. Dat, dan, ben je, dan ben je heel warm. Hij kwam op voor het Indische leven, voor de Indische militair. Zie wat hier gebeurt. En daarmee zei hij eigenlijk tegen Den Haag... dit is mijn wereld, die Indische wereld. Hier hoor ik bij. En jullie snappen en, er gewoon eigenlijk weinig van. Niet. En daarom ja. moet ik het jullie lastig maken. Ja. Maar daarmee zei hij eigenlijk tegen Den Haag... ik hoor dus niet bij jullie... Dat is mm. hè, impliciet de boodschap. Ik, ik sta voor het okay. Indische leven. Ik sta niet voor het Haagse perspectief. Hij, hij is in feite naar de Haaien gegaan. Ja. Verbitterd. Zoals, ja, hij is in zijn latere leven ook echt wel bitter geworden. Uh, ja. hoe, hoe, heb je daar iets van gemerkt? Iets van gezien? Tegenover ons kleinkinderen was het altijd een leuke man. Maar mijn, <lacht> mijn moeder zei dat wel. Nou, ik heb wel. deze één, één anekdote die ik die ik. Ik ga hem nu vertellen zonder in tranen te raken. Dat is een um, schrap. Ik heb nog naar de troonsbestijging van Beatrix gekeken, samen met mijn opa, die was toen 82. En mijn opa had gevochten niet voor de Haagse politiek, die had gevochten voor Oranje, voor de Kroon. En die vond dat dus waanzinnig mooi, zo'n plechtigheid. En ik was, wat was ik, 16, 17 en dus PSP-achtig, wat je in die tijd was. En ik vond die rookbom daar op de dam zo geweldig mooi Ja, en die onwaarschijnlijke uh, krakersrellen en ik weet niet wat ja, allemaal. Ja, ik, ik vond dat fantastisch. En ik vond mijn opa een, wel een onbehouden rechtse houding. En dat was hij ook wel. Waarom roert dat moment jou zo? Omdat ik langzaamaan ben gaan begrijpen hoe iemand zo kan worden. Kijk, mijn opa was zo iemand die onder het kabinet en uil vond dat het toch wel heel jammer was... dat die militaire poets nooit van de grond gekomen was. <laughs> uh, dus dat is echt niet alleen het OSL, als iemand ja. nog weet wat dat is. Te maar te daar... Tegen de nuilen, vanwege hun desavouering van Bernard. Precies. Hè? Dat ja. speelde toen even een tijdje. Gaan de Nederlandse militairen ingrijpen? Ja. Nou ja, en wat mij roer, ontroert aan het moment is dat ik als 17-jarige puur, modieus, links, genadeloos was... voor die, die reactionaire, malle opa van mij. Ja. En achteraf ben ik gaan begrijpen... ja, dat die man zo is gaan denken door ervaringen. Kijk, ik had... Ik had ook een mening, maar die was niet eens gestoeld op ervaring. Dat was puur mode. Hij had hele lange en pijnlijke persoonlijke ervaringen uh, doorstaan om te worden wie hij was. En ja. daarom vind ik achteraf dat hij veel meer recht had op zijn onbehouden rechtsheid dan ik op mijn modieuze linksheid. En mag zeggen dat je geen moralist bent, als goedkoop. Hè? Nou ja, maar... Bij mij, kijk, wat ik dan... Ja, daar wil ik toch iets over zeggen. Want dat wordt mij vaak aangebreven en terecht. Want ik hou ontzettend voor mor moraal. Maar wat ik er interessant aan... Wat ik, wat ik, uh, waarom dit mij triggert... Is dat ik kan gaan zien... Dat mijn opa in zekere zin... Meer gelijk had dan ik, naar mijn gevoel. Hm. Waarmee je ontsnapt aan je eigen perspectief. En een ander perspectief rijker wordt. Je, je, je, je, ja, je verrijkt jezelf, je groeit. Ja, ja. ik vind dat prettig als de zaken overzichtelijk zijn. Ik vind het een bevrijding als je ziet hoe complex het is. Het is toch uh, fantastisch toe. om ongelijk te krijgen? Om, om, om, te, om te beseffen, het zit gecompliceerder. Ik leer iets, het is een shot of life. Ja. En ik vind het bewonderenswaardig van mijn opa... dat hij gewoon naast mij op die bank is blijven zitten. Ja. Ik ga met je over naar die andere grote klus. Ik, ik, ik hinte daar daarnet al even naar Renate Rubenstein. Je werkt al heel lang aan die biografie. Um, waarom duurt het zo lang? Ja, we hebben maar één uur, hè? Eh... Uh... Dat, dat zijn een, een, een, een hoop dingen spelen daarin mee. Ten eerste dat mijn leven veranderd is. Ik heb eerder een biografie geschreven van Herman Heijermans. Nee. Heb ik in een soort totaal isolement een paar jaar lang geschreven. Daarna ben ik van alles en nog wat gaan doen en ben dat heel leuk gaan vinden. Dus opnieuw een boek schrijven in zo'n totaal isolement. Ik, zo is mijn leven niet meer en ik zou het ook niet meer willen. Dat maakt het lastig. Dat, je ja. van alles, dat is heel praktisch. En er is in je persoonlijk leven het nodige gebeurd. Ja, ja dat, dat scheelt ongetwijfeld ook. Je hebt een zoon van nu? Uh, elf, over ja, een paar ja, weken. Ja, dus toen je begon aan Roepenstein, heb je de eerste drie jaar... in een aanmerkelijk, in persoonlijk opzicht, simpelere situatie gewerkt. Ook dat, ja. ja, ja. Maar uiteindelijk, dat is natuurlijk... Uh, de brug staat open, dat is allemaal last van je <laughs> rotsmoes hebben. Ja. Um, het gaat natuurlijk om iets anders. Ik heb, ik heb een versie van dat boek geschreven, een heel stuk, althans. En uh, vond dat uh, voorkomen kut. Oh, om het overzichtelijk uit te drukken. Uh, en dat heeft. Wat was er voorkomen? En dat heeft met van alles, het heeft ermee te maken dat ik krankzinnig ambitieus geworden was. Heermans, die biografie was goed gelukt. Nou, denk je ik niet overladen ik dat, met complimenten. Ik denk dat ik dat mag zeggen. Maar ik had zelf het gevoel, oké, okay, dat is een proeflapje... En nu echt. Je kreeg ook nog even twee hoogleraarschappen aangeboden. Ja, dat, dat soort dingen komt Meneer, komt was, ook bij. Die ik dan... was het, Meneer had het gemaakt en nu moest dit er nog even bij. Ook nog even een geniale Renate. -biografie. Ja, ik wou het ook allemaal tegelijk doen. Gewoon 14 uur per dag werken en niet zeuren. Uh, en op een gegeven moment kan dat allemaal niet meer. Nou, en wat er ook nog bij komt is uh, simpel samengevat... dat ik er niet aan kon. Ik wilde sowieso te veel met die biografie. Ik had allemaal vooronderstellingen, allemaal ideeën vooraf. Terwijl je moet aldoende het ontdekken. Je ja. moet niet van tevoren een Dat al is een heel interessante formulering die ik kies. Dat je haar niet aan kon. Wat Was het toch gecompliceerd? Konden er dingen niet gevonden worden? Wat maakte dat je Renate Rubenstein in ieder geval toen niet aankom? Dat ze buitengewoon gecompliceerd is, buitengewoon verfijnd als geest. Kijk, Heijermans was een ideaal personage. Dat was een man van grote plannen, grote mislukkingen. Nog grotere plannen. Nog grotere mislukkingen. <laughs> en dat, hè, dat is lekker. Dat is vet. Dat is psychologie van het jaar nul van zijn kant. Dus ja. daar, kun je, daar kun je lekker mee uit de voeten. En Renate was van een scherpte en verfijning. Um, kijk, je kunt, natuurlijk, je kunt als biograaf ik kan haar blik op haar leven ja. simpelweg volgen. Ja. Dan word ik eigenlijk een ghostwriter van haar autobiografie. Ja, maar dat is helemaal niet wat je wil maken. Nee. nee. Dus je moet tegen iemand op kunnen. Je ja. moet kunnen zeggen, oké, okay, jij, jij ziet je leven zo... Ja. maar ik zie het anders. Ik, en wel hierom. Ik heb ooit uh, en me heel kwaad gemaakt toen iemand tegen me zei... op mijn dertigste, op jouw leeftijd... kun jij helemaal geen mensen portretteren, meneer de interviewer. Je moet dus een paar keer op je bek gaan in het leven... en je moet veertig of vijftig worden. Probeer het dan nog eens. En maak echt een goed stukje. Herken je dat? Je moet zelf eigenlijk door de wateren gewassen zijn. Verder, het helpt. Verder zijn. Het helpt zonder meer. Ja. Ja, je moet, ja dat is uh, zonder meer. Je moet dingen, je moet meer hebben meegemaakt. Er zitten ook uh, in Heermans wel dingen die ik niet meer zo zou opschrijven. Nou, eh, nou, nou, nou is het gekke, het opmerkelijke, dat, dat precies doordat je het niet kon... je meemaakte wat je misschien moet hebben meegemaakt om iets gecompliceerds wel aan te kunnen. En dat is precies de reden waarom ik denk dat dat boek er nog steeds gaat komen. Want jij ging eigenlijk bijna naar de kloten in die fase. Ja, ach, zo, zo snel gaat de mens niet naar de kloten. Nou, maar het was, het, was, het was een wat mindere tijd. Nou, bedoel, wat was je? Depressief? Wat, hoe zou je het hebben genoemd? Nou, ik, ik werkte een periode veel te hard. Kijk, ik, ik, ben altijd, ik heb geschiedenis gedaan met het idee... dat ik dan daarna een beetje vrijwilligerswerk zou gaan doen. Want werkloos werd je toch in de jaren tachtig. En toen kreeg ik allemaal werk, zowaar. Ik, ik Hans, Hans jij, jij noteert in dat boek over de literatuur 2004... ik stonk van de angst. Jeetje, heb ik dat opgeschreven? Nooit meer nagelezen. Ja... Nou, er is een periode geweest dat ik eigenlijk alleen nog maar werkte. Dat ik bij alles dacht, jeetje, dat wordt me ook aangeboden. Wat zin? De, die die de persoon die ik dacht te zijn raakte verpulverd. Ja, ja. Maar het is niet zo dat ik aan de medicatie moest. Nee, of bedoel, in de, in de ik bedoel ik, ik, ik, ik, ik je niet af al als iemand op zoek naar een touw. Maar het is ook niet zo licht als je net zei. Ik, uh, ik, ik, ik denk dat je dat overspannen noemt. En wel stevig, ja. Ja, ja. Nee, en en wat gezond. brengt je dat dan uiteindelijk... waardoor je misschien dat boek wel gaat kunnen maken? Ja. Nou, kijk, in dit boekje zit bijvoorbeeld iets waarvan ik, nu, ik het, nu het er is... Het boekje denk, over, over je grootvader, ja, voor de, de die, laatste man. de laatste ja. man. Want ik denk, dat heb ik eigenlijk van Renate geleerd. Namelijk schrijven over jezelf. Ik zit er zelf als personage in. En schrijver over jezelf is heel ingewikkeld. En toen, ik over, toen ik aan de Renate biografie begon... ben ik daar ook enorm veel over gaan nadenken en lezen mm -hmm. en studeren. Al het overbewustzijn dat je krijgt als je het woord ik opschrijft. En zij deed bijna niet anders. Zij deed bijna niet anders. En ik vond dat fascinerend. Hoe kan dat? En hoe maak je een personage van jezelf uh, wat lezers pikken? Wat niet alleen maar dossierderig is en ook niet heel koket in de maar, zelfspot. Hè? En dat, dat gaat zitten heel... janken bij scheiding, niets te verliezen en toch bang. Maar dan ook weer reflectie over. Ja, maar dat is heel moeilijk om goed over jezelf te schrijven. En ik heb daar bij haar enorm op gestudeerd. Ik ben aan dit boekje over mijn opa... Het zou helemaal geen boekje worden. Ik ben het gewoon voor mezelf gaan uitzoeken. En, en toen ben ik gaan schrijven. En toen heb ik het aan iemand laten lezen. En zo is het uiteindelijk een boekje geworden. En pas toen het klaar was, dacht ik... God, daar staat maar ik, ik, ik, ik... En ik denk dat het een acceptabel ik is ja, geworden. Ja, ja, dus je bent over de heel. Je, bent de, je hebt de barrière genomen, denk je. Het gekke is dat je dus heel lang op iets kunt studeren. En je er dan op kunt vastbijten. En op een gegeven moment laat je het los. En begin je aan iets anders. En dan blijkt wat je, waar je op gestudeerd ja. hebt. Dat ja. is op een ene manier verteerd. En dan kun je er iets mee. Nou, nou zegt Marja Ross, eindredacteur van Andere Tijden. Hè? Die zegt. Uh, van de Gouden Eeuw, het project ik, waar sorry, ik van, zo, ja, sorry, van Gouden Eeuw. Van, van, van de nieuwe serie die gaat lopen. Um, Hans is ook wel heel perfectionistisch. En dat is soms een onhandige eigenschap bij het schrijven van boeken. Oh, nu voel ik me betrapt. Ik vind mijzelf echt een wonder van coulantie van, van tegenwoordig. Ja. Ik vind mezelf helemaal niet meer perfectionistisch. Het was allemaal heel veel erger. Nou, Ik zal het ook nog erger maken, want het is zo'n beetje het Nederlandse journalistieke geweten die dit heeft gezegd. Ik vergis mij, het was Ad van Liendt notabene die het zei. En die kent je natuurlijk uh, vanwege andere okay. tijden toch echt ja. heel goed. Ja. Ja. Ja. ja, Ad is een echte goede journalist. Die kan waanzinnig snel en helder over alles schrijven... Maar dan zegt hij er wel bij: zolang het maar niet over jezelf hoeft te gaan. Ja, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk wat schrijven heel moeilijk maakt, als het heel dicht bij jezelf komt en je het niet makkelijk op afstand kunt houden. Maar goed, ik ben van oudsher ben ik een gruwelijk perfectionist en dat heeft ook te maken met die overspannenheid en zo dat mm. alles tot op de laatste letter goed moet, zodat je jezelf. Ja, dat is natuurlijk klempt. als een sok binnenste buitengetrokken getrokken onzekerheid. Ja, ja, het is ook een bedoel, soort fetischisme. Een waarom? soort verabsolutering van ieder woord wat je opschrijft. Dat, maar hoe, dat belangrijk, zo hoe belangrijk moet je jezelf vinden om zo te willen zijn? Nou, ik denk dat het heel erg helpt als je er geen leven naast hebt. Dan kun je die woorden zo absoluut maken. Ja. En zodra je er een leven naast hebt, dan ben je al blij als je iets afmaakt... Dat helpt ons ja. Dus ik vind mezelf helemaal niet meer zo perfect. <gacht> en als, als je. Als je ik bedoel, dit is natuurlijk al een beetje gepsychologiseerd. en zo. Maar welk apparaat gebruik jij nou zelf om dat leven, als we het over ik hebben, hè, te interpreteren? De een zegt, nou ik pak er een Marxistisch raster bij. Dat leg ik over mijn bestaan en dan zie ik zo wat de patronen zijn. De ander zegt, ja, nee, je moet Bijbelse context erbij pakken. En dan zie je wel zo. Ze, ik bedoel, Freud. Wat, wat is jouw. Hoe kijk jij? Door welk prisma kijk je naar je leven als je het moet interpreteren? Naar mijn eigen leven? Ja. Hoe probeer je vat te krijgen op jezelf? Ik geloof dat ik dat eigenlijk steeds minder probeer. En dat ik dat ook niet meer zo functioneel vind... om De... alsmaar te proberen vat te krijgen op ja. jezelf. Nee, laat maar een beetje stromen. En dat zegt iemand voor wie Freud een tijd een held is geweest. Ja. Ja. Nog steeds wel. Nog steeds wel. Maar niet... Ja. Kijk, Freud... Freud zelf is überhaupt geen raster. Freud, en dat is een van de fantastische dingen van die man... was een buitengewoon ongeduldige denker... die dan later in zijn leven eindelijk dacht... nu moet ik eens een keer samenvatten wat ik allemaal heb bedacht. En dan geeft hij een reeks colleges. Ja. En dan toch in college nummer 8 geloof ik... bedenkt hij iets heel nieuws. En dan gooit hij het hele programma Van he, deze samenvatting van zijn denken over hoop, omdat hij ineens de doodsdrift heeft bedacht. Kijk, en dat vind ik nou leuk. Dat is, he, anderen hebben geprobeerd een systeem te maken, maar hij was te nieuwsgierig om het systeem uh, maakt te Hij maakte een antisysteem eigenlijk. Sorry? Hij maakte een antisysteem eigenlijk. Ja, nou ja, hij ontsnapte alsmaar zijn eigen systeem omdat zijn nieuwsgierigheid sterker was dan zijn systeem dwang. Nou. En dat vind ik groot. Laten we ten te kijken naar, naar dat project eh, Gouden Eeuw... waarvan Marja Ros dan wel degelijk eindredacteur is. Laat dat nog even goed gezegd zijn. Dertiendelige serie eh, te zien vanaf eh, begin december. Essentie? Essentie. Het gaat dus over de Nederlandse Gouden Eeuw, de 17e eeuw. Eh, die ongetwijfeld het hoogtij was van de geschiedenis van het gebied... dat wij nu Nederland noemen. En... Die geschiedenis is nog steeds belangrijk en zelfs actueel... omdat er in die tijd ontzettend veel opkomt waar wij nu nog altijd mee leven. Uh, enorme immigratie, veel geloven in één land... vragen van tolerantie, fundamentalisme... Uh, heel veel import. Ontwin mensen uit uh, heinde en verre die hier komen om dit land te verrijken. Ja. En zonder wie we waarschijnlijk helemaal niet denkbaar zouden zijn geweest. Maar ook de opkomst van aandelenkapitalisme... met alle ontsporingen van dien... Uh, opkomst van globalisering, producten die via de VOC en de WIC... uit de Oost en de West uh, aankwamen, in bijna een soort consumentisme. Een bovenlaag van de bevolking die een Japanse kimono probeerde te bemachtigen... Ja. Uh, als uh, accessoire. Uh, het is zo ongelooflijk modern, die periode. En zo interessant als spiegel voor hoe wij nu leven. Omdat heel veel verschijnselen vergelijkbaar zijn... maar de omgang daarmee ja. nou ja, soms hetzelfde en soms anders is. Misschien goed eh, om even een fragmentje te laten horen... uit de VOC-aflevering... met eh, Menno Witteman... op de Banda-eilanden. Witteveen. Bij, Witteveen, blijft toch een beetje bij, uh, bij Indonesië. En ze zijn uh, op een historische plek aangeland. Wat een plek. Ja. Dus hier zijn die samen samengedreven? Ja. De lokale leiders? Ja, ja, ja. 44, die zijn uh, tijdens het verhoor zijn er al vier uh, gestorven. En 40 werden de ogen dus. En de acht die het meest schuldig waren, er werden zes samurai op losgelaten... die het doormidden hakten en het hoofd afhakten. Samurai, dat zijn de Japanners? Ja, dat waren huurlingen in dienst van de VOC. Met zo'n krankzinnig zwaard, wat je je ja, daarbij voorstelt. Ja. En om het nog naarder te maken, was ook een geslagregen die we begeleiden. Dus die mensen werden letterlijk afgeslacht? Ja. Nou, dat moet een afzichtelijk schouwspel geweest zijn. Ten overstaan van elkaar? Ja, en natuurlijk ten opzichte van degene die ze veroordeeld hadden. En hoe ondergingen die dat? Nou, eigenlijk op na die naar voren stapte en zei van... kent u geen genade? Vrij stil. En genade kenden ze niet? Nee, helemaal niet. Hans, de moeilijkste vraag misschien wel voor een historicus. We hebben, hebben zo'n beetje de hele globe uh, in 50 <laughs> minuten gedaan. Worden wij betere mensen in de loop van de geschiedenis? Deze soort? Boekt u voor uitgang? Oef... Mag ik nu zuchten? Um... Zijn wij betere mensen dan, dan we waren sinds in, in, in Indonesië? Nou, ik vrees uh, dat daar niet veel uh, verbetering in zit. Kijk, dit is trouwens een heel interessant voorbeeld. He. Dit, wat we nu hoorden: dat is de, de moord op een, uh, nou ja, een hele, de, de dorpsoudsten van de Banda-eilanden door Jan Pieter Son Koen. En wat Jan Pieter Son Koen daar deed. Ja, laat zich in een aantal opzichten aardig vergelijken... met wat er in Monwesterling Westerling op Zuid-Celebes ja. deed. Beide met rugdekking van de regering van Nederland. Zou dat Nederland. nu niet meer of nog wel kunnen gebeuren? Ik vrees van wel. Hm. Ja, en tegelijkertijd... Dan zijn er mensen die zeggen, je leert dus niks van de geschiedenis. En dan zeg ik, je leert wel degelijk van de geschiedenis. Al is het maar omdat we niets anders hebben om van te leren. De geschiedenis is onze verzameling van ervaringen. En als persoon probeer je te leren van je ervaringen. Dat doe je als groep, als samenleving. Simpelweg omdat je niks anders hebt. Ja, Dat is mooi. Dat is heel mooi. Bob Bartots schrijft ons. Kun je die? Bartels, dat, uh, dat kan familie zijn. Buiten gewoon boeiend om een indringend verhaal te horen... over mijn oom, generaal Rijn van Lange. <laughs> mijn vader, broer van Annie van Lange Bartels... Ja. dus de oma van het goedkoop, oma. Ja. had eveneens Indisch bloed. Evenals mijn broer en twee zusters. Wij woonden na terugkeer van mijn ouders uit Indië... in bij tante Annie en bij oom Rijn, die van Lange dus jouw grootvader. En dan schrijft hij, zowel Omerijn als tante Annie waren typische mensen met een Indonesische achtergrond. Sympathiek, niet echt warm. Maar geen mensen waarop je nooit boos zou kunnen worden. Ik ga dat boek kopen. Het enige wat ik niet begrijp is die bijna onnavolgbare ambitie van Hans. <lacht> nou, zijn grootouders hadden dat zeker niet. Die bijna nou, onnavolgbare ambitie. Ja... Uh, vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. <laughs> nee, maar zo kom je niet weg <laughs> natuurlijk. Ik weet het niet. Het is... Uh... Ik, nou ja, ik, ik, ik weet het niet. Wat, wat zegt je geliefde? Waar die vandaan komt, ja. die ambitie? Ik weet het niet. Weet uh, uh, uh, beetje geliefde net? Waar, waar, waar, ik weet niet of hij daar een opvatting over heeft. Ik vind mezelf helemaal niet zo ambitieus... Maar misschien is dat wel een teken van echte ambitie. Nee, weet je. Uh, ik heb een tijd gehad dat ik heel ambitieus was. In de zin dat ik dacht. Ik kan een positie veroveren in deze wereld. Hmm. Ik kan iemand worden. Nou, dat interesseert me eigenlijk geen moer meer. Dat komt wel zo'n beetje goed met mij, geloof ik. Maar de, ik wil nog wel heel veel doen. Ja, ik wil heel veel doen. Misschien maak je het ook kapot op het moment dat je het weet. Want dan hoef je het niet meer te doen. Dat zou. Dat zou ja, het is ook een vraag die mij inderdaad niet meer zo interesseert. De kunst is om te gaan om het gewoon te doen en je juist niet te veel af te vragen. Dat, dat remt je. We zijn nu al aan zes tegelteksten toe. Wat wordt hem uiteindelijk? Wat komt het verstaan voor tegen? Oh my god, daar had ik van tevoren over moeten nou, nadenken. Denk er even over na. Ik meld ondertussen dat na achter Alice de Bruin in twee dingen tot ons komt. En zij ontvangt acht met Markouche, PvdA-kamerlid, over de Ramadan. En zijn oproep in deze tijd van bezinning om na te denken... over de aanpak van de Marokkaanse straatjeugd. Ik heb een Engels dichtregel in mijn hoofd. En ik wil zeggen, het is van W.H. Uh, Auden... maar het is niet van Auden, het is uit Ash Wednesday van... kom, hoe heet het? nou? Grootste nou moet ik toch echt zeggen, uh, nee. Een van de grootste Engelse Pas. dichters. Geweldige Hit. regel in al zijn eenvoud. Teach us to care and not to care. Oeh, dat laatste. Niet te zorgen, niet Dus te leer ons... ...ons te bekommeren... Ja. ...en de rest kan ons niet schelen. Ja, laat het los. worden ook, word ook een beetje boeddhistisch. Ja. Dus to care en to care heeft twee verschillende betekenissen. Je bekommeren om dingen en verder scheid hebben aan de rest. Het opzoeken waard. Bij Hans, eh, erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan. Hoi. Dank meneer Goedkoop. Dit was aflevering 2488... Morgen ontvangen wij journalist Jaap Jongbloed, de presentator van Vermist. Tot dan. Radio 1. Hey. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Nederland terugbrengen tot vijf provincies is een goed idee. Nou, ik ben wel voor de stelling. Het idee spreekt mij toch wel aan. Het komt natuurlijk voort uit die hersenschimmen van meneer Pechthop. Waarom wordt dat van bovenop gelegd? Het nieuws van de dag: een prikkelende stelling, een gast in de studio. Nederland is eigenlijk te klein voor de hoeveelheid bestuur die we hebben. En uw mening die telt. Het is een volkomen dwaasheid om 12 provincies terug te brengen door 5 provincies. Luister iedere werkdag van half 2 tot 2 naar Stand.nl Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 25 procent.